In de blokbetonnen jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Line als een baken voor de luisteraars. A, A. Je hebt A de Line en B de muziek, ze is A.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 Wat leuk om je te zien. Adeline. Wat leuk om je te zien. Adeline. Adeline. Heb je even tijd misschien? Uh, ja, Nico, tuurlijk heb ik even tijd. Uh, welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht. En het is al weer tijd voor een goede morgen. En daar zorgt Jan Neemans voor. Track Traces. Platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Um, twee popartisten, hele morgen. Allebei van dezelfde generatie. De een is bijna 70, dat is Paul McCartney. En de andere is de 70 net gepasseerd. Dat is Levon Helm. Allebei uh, maken ze op hun uh, ja, toch wel oude dag muziek die verwijst naar hun jeugd. En dat doen ze allebei op een hele andere manier. Paul McCartney, om mee te beginnen, die heeft een uh, cd gemaakt... die, als ik het wel heb, morgen of overmorgen uitkomt. Die heet Kisses on the Ground. Ik heb hem gehoord. Hij uh, zingt daarin de, de liedjes die hij zijn vader op de piano hoorde spelen. Een beetje de crooners uit Amerika, uit de jaren 50. En uh, nou, ik ben er niet weg van. Dan denk ik van, ja, Paul... Doe dat nou niet, of doe het thuis, of zoiets. Ik krijg er een ongemakkelijk gevoel bij. Paul McCartney is gewoon heel erg goed in het zelf maken van silly love songs... zoals hij ze zelf noemde. Teksten zijn uh, niet heel erg belangrijk. Het gaat om de muziek, hij weet je altijd weer in te pakken. Dus ik laat lekker niks horen van, van die cd die, uh, die uitkomt aanstaande woensdag. Maar uh, ik ga dan liever naar uh, uh, zijn beste werk. Om te beginnen, Band on the Run... Vriend en vijand vindt dat toch wel de beste plaat die hij ooit gemaakt heeft. Daarin rekende hij af met zijn Beatle verleden. Daarom heet die plaat ook zo. En daarvan wil ik laten horen een nummer waarvan het idee afkomstig was van Dustin Hoffman. Die zei tegen Paul, je moet eens wat met Picasso doen. Die is dood. Nou, dat vond Paul kennelijk een fijn idee. En het aardige van het nummer Picasso's Last Words is dat alle thema's van die platen, muzikale thema's in dit ene nummer terugkeren. Brando. McCartney in 1973. Gaan we even twee jaar achteruit. In 1971 kwam Rem uit. Een plaat waar uh, John Lennon totaal gehakt van maakte. Uh, dat ben ik toch niet helemaal met mijn grote idool Lennon eens. Want daarop laat McCartney zo nu en dan horen... waar hij zo vreselijk goed in is. Van die lullige liedjes maken waar je vrolijk van wordt. Dit vind ik het beste voorbeeld van die plaat. We're so sorry... Zover dan uh, McCartney. Ah, misschien laat ik volgende week wel iets van die nieuwe CD van de woorden. Wie zal het zeggen? Ik wil door met Lee van Helm, die uh, een jaartje ouder is dan McCartney. Lee van Helm, drummer en zanger van uh, de legendarische band. Uh, die gaat ook terug naar zijn jeugd in uh, zijn uh, huidige werk. Maar doe dat op een soort eerlijke, echte manier. Er zit niks gepolijst aan. En dat is het gekke als je het vergelijkt met McCartney. McCartney kan nog zo'n rauwe rockstem uh, opzetten. Je blijft een keurige meneer in gedachten houden. Bij Lee van Helm is het ongepolijst en is het allemaal echt. En dat wil ik uh, heel graag uh, laten horen. Dit komt uit 2008. Oh, I got be a woman, she's a pretty good woman at that. We live with a monkey and a Chinese acrobat. She calls me Tex, makes me wear a cowboy hat. But I don't care, she's a pretty good woman at that. Nothing in the world makes me treat that a woman mean. She shaves my beard and she keeps my tractor clean. Burns my bread, makes me eat turnip greens But I don't care, she's the best little woman I've seen Some folks who move out the town Lee Von Helm en Got Me Woman van Dirt Farmer uit 2008. Lee Von Helm die, uh, treedt nog steeds op in uh, zijn woonplaats, Woodstock, bij New York. Heeft hij een prachtige schuur met een bescheiden aantal zitplaatsen. En daar worden gewoon live optredens uh, verzorgd. Uh, daar moet ik nog een keer naartoe. Ik hoor daar altijd zulke juichende verhalen over van uh, minderende kennissen. Maar goed, wij doen het nu met uh, de cd... Uh, nog één nummer daarvan, het titelnummer. Tot volgende week. Oh, hier ben ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat een heerlijke muziek. Uh, ik, ik ken dit helemaal niet, Lee van Helm. Nou, daar hebben je iets bijgeleerd. Dank je wel, Jan. Goed, we gaan naar het theater. Er uh, is uh, uh, uh, uh, vlieg Bootmoederschip boot moederschip van theatergroep Hotel Modern dat is uh, in reprise genomen. En afgelopen september won maker Herman Helle er de VSCD Miemprijs mee. En ik heb hier een heel, heel uh, verhaal, uh, maar ik dacht, ik ga gewoon dat, dat juryrapport voorlezen. Want dan weet je ook precies wat voor het is. En je moet je gaan zien. Hotel Modern smelt beeldende kunst, muziek en theater samen en is bekend van haar live animatiefilms en theatervorm waarbij de spelers op het toneel met minicamera's miniatuurlandschappen filmen. In Vliegboot Moederschip staat beeldend kunstenaar en theatermaker Herman Helle in het middelpunt en het middelpunt van een verwarrende en verrassende wereld. Hij is zo wijs en zo kwetsbaar als een clown en zet alle middelen in om de fantasie van het publiek te prikkelen. Of het nu met toenemende gekte destructief bloemenschikken uh, uh, gebeurt... of met experimentele gedichten declameren... of hij een film vertoont uh, van een in brand vliegende bibliotheekpakketten... of reekse beelden van schijn-dode mensen laat zien... telkens opnieuw zijn de scènes die hij componeert ontregelend en van een grote schoonheid. Vliegboot Moederschip is fysiek en experimenteel theater waar het om de speler gaat die volgens een strikte, particuliere logica een eigen wereld creëert. Waarin we ons eigen handelen en uiteindelijk onszelf herkennen. Herman Helle is een virtuoze clown. En bij die virtuositeit hoort dat hij nooit bezig is met grappig te zijn. Hij doet wat hij blijkbaar moet doen met overgave en met precisie, al dus de VSCD-meme jury. Vliegbootmoederschip is gerelateerd aan allerlei vormen van beeldende kunst en de performancekunst. Maar in zijn mentaliteit hoort het zeker ook bij de meme. Zoals hij zich in Nederland vanaf de jaren zestig met Wil Spoor in de voorhoede heeft ontwikkeld. Een eigenzinnige en manipulatieve theatervorm waarin de ruimte, het lichaam en de materie worden ingezet om ideeën gestalte te geven en tot leven te wekken. Nou, ik had het geluk dat ik na afloop, toen de voorstelling voor het eerst liep. Uh, dat ik Herman zag staan aan de zijkant... We druk in gesprek met allemaal mensen uit het publiek. En ik greep mijn kans. Hé, hey, was hartstikke goed. Ja, vond je leuk? Mocht ja. jij nou eens een keertje losgaan? Ja, ik mocht een keer leeglopen, ja. Ja, je ja, mag, ja want ja. zo was het een beetje, hè? Ja, ja het, is, nou, het is een soort oogst van allerlei ideeën van jaren en dingen... die allemaal een beetje bij elkaar komen nu. Precies. Hierin, want die foto's waar je zelf op staat, mijn man zegt, dat is allemaal getrukt. Nee. nee, nee, ik, heb geenees, ik kan eens photoshoppen. Ik heb geenees, nee. Iedereen denkt, vooral jongeren, ja, ze denken allemaal dat het photoshop is. Nee, maar ik zeg, die dat niet dat er is. Foto's bestaan, nee, is echt is. Is hij al 30 jaar mee bezig? Ja, ja toch? Ik 30, ja, ik geloof e eind jaren tachtig ben ik mee begonnen. Met, met, met, en ook met, je ziet het ook aan botsingen, en auto-ongelukken. Je op de achtergrond die heel oude ongelukken zijn en zo. Ja. En begon als een soort raar grapje. En op een gegeven moment dacht ik, nee, is is zo'n rare serie, want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 Met dit, dit uh, vliegt het moederschip uh, wat. Uh... Nou, het is. Het, nee, het is niet. Het is niet een het is niet één verhaal of zo. <totstuken> de idee van een revue, zeg maar allerlei alle korte stukken en het is wel.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 Ja, het komt, het, komt, het komt allemaal uit onze eigen hoofd en het zit blijkbaar in ons hoofd. Dus komt, in onze voorstelling gaat altijd iedereen dood, dus in die zin is dat niet zo <laughs> en, en, hier, en hier ook, ja, hier ook. Dus, dus het zijn, zijn, zijn dingen die allemaal, op een gegeven ga je ook een beetje sturen natuurlijk. Ja, allemaal die kwetsbaarheid. Maar we hebben het geen eens zozeer met dat als uitgangspunt. Het, Dit is ja. waar jij uitkwam. Zeg even iets over, over waar jij nu staat misschien. Ja, wie weet. Ja, wie weet. <laughs>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 Maar ook wel het beste voor iedereen wil. weet je? Zo Eigenlijk zo iemand zit een schip tussen zo'n heel groot ding aan sturen. En ook gewoon aardig wil zijn. Zo, daar, daar moest ik een beetje aan denken. En zo. Zo, iets moest ik denken. Zo'n burgemeester is het van een Dat ben schip. jij dan? En dat ja, ben ik dan. Nou, we hebben het over kapitein Helle hebben we het dan. Dat is kapitein Helle. Ja.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 Maar je vindt het heerlijk om te doen. Ik vond ja, het heerlijk leuk. om te zien. Nou, hartstikke leuk. Hey, dat je dank was. je was. wel. Nou, tot zover, Herman Helle. Vliegboot Moederschip van Hotel Modern speelt nog in Groningen, Amsterdam en Rotterdam. En in mei mag Herman met zijn vliegboot naar Kremst, naar het Donau-festival. Goed. Als je een avontuurlijke geest hebt en uh, met ruimte voor verbeelding, ga dan vooral kijken. En bekijk ook, uh, ook eens uh, hun website: www.hotelmodern.nl. Dat is ook een lust voor het oog. DVD nu. Van een film die ik miste in de bioscoop... maar eh, daar eigenlijk had moeten bekijken, denk ik. Want de beelden en de muziek zijn zo overweldigend. Diep romantisch. Ik vind het een van de beste films van 2011. Gemaakt door een filmregisseur met depressies... en een melancholieke aard. De Deen Lars von en Ik heb het natuurlijk over melancholia. Ik zag wel de film uh, The Tree of Life hè, van Terrence Malick. En ik besprak hem ook hier. En nu kan ik zeggen dat ik eigenlijk melancholia... Uh, ja, de Europese variant daarvan vindt. En inhoudelijk uh, ja, spreekt hij mij dan net iets meer aan. Dat begint al met de muziek die uh, von Trier koos. Wagner, he, de prelude van Tristan en Isolde. De film begint daarmee en toont in een extreme slow motion... in, in super romantisch gekleurde beelden... dat wat er uiteindelijk zal gebeuren, de apocalypse. Nou, het is lang, maar ik laat hem u toch in zijn geheel horen. De, dit komt direct direct van de dvd. Hè. Dit is dus de, de, de prelude van Tristan en Isolde van Wagner. En, en het is geen radio 1. Vier mensen waar je naar luistert. Maar wel naar uh, de beginbeelden. moet je erbij. Het is ook filmmuziek. Waanzinnig. Van Melancholia, de film van Lars van Trier. Uh, uh, ja, dit zijn dus de inleidende prachtige beelden, zie je dan. En dan begint het eerste deel van de film, en die heet Justine. De jongste, uh, zwaar melancholieke zus. Die denkt dat haar somberheid ja, dat ze daar kan ontsnappen door gewoon te trouwen met een gewone man en een groot huwelijksfeest te vieren. Maar ja, zo makkelijk bedot je je diepste aard niet. Zeker niet als je ouders het feest komen bederven. En het feest eindigt dan ook desastreus. En Justine, prachtig gespeeld door Kirsten Dunst... die belandt daarna in een hele zware depressie... Nou, en in het tweede deel volgen we haar, uh, haar oudere zus Claire. Mooi gespeeld door Charlotte Gainsbourg, En zij bemoedert haar zusje en wil zorgen. Hij heeft ook een man en een kind. Maar ja, dan komt de ramp dichterbij. En de planeet Melancholia, die nadert, die hoor je... Die nadert de aarde en nou, die zou wel eens middenop kunnen knallen. Nou, hoe dichter die ramp nadert, hoe meer Justine en Claire... eigenlijk van stuivertje wisselen. Justine wordt rustig. Gewend als ze is aan angst en beklemming. Terwijl die rustige normale Claire steeds meer in de stress raakt. Nou, Von Trier noemde het einde van de film uiteindelijk toch een happy end. Nou, oordeel zelf en bekijk de DVD. Nou, wat deze film voor mij overrompelend maakte, was uh, naast het verhaal en het spel... vooral ook de manier waarop het in beeld gebracht is. Ik bedoel, je ziet niet vaak meer films die, uh, die alles uit het medium film halen. Hè? Die toveren met geluid en met muziek en met beelden en met kleuren... en met stijl van cameravoering. Shots, nou, noem maar op. Alles waarvan je gebruik kan maken bij een film. Een film die alleen maar film kan zijn, begrijp je? Nou, ik vond het prachtig. Ah, oké, okay. uh, ik moet iets, iets, iets uh, vertellen. Ik zou eigenlijk deze uitzending... we hebben Laurens Joensen gehad de eerste uur, dat was fantastisch. Tweede uur trouwens was hij er ook nog. Maar eigenlijk had ik deze avond uh, gereserveerd, deze nacht... voor de Haagse Hans Prins. Hij zal mijn gast zijn, maar hij is te ziek. En dat is heel jammer. Hij maakte een cd met, met al zijn Haagse muzikale vrienden. En dat zijn niet de minste. Dat is gaat van Nico Christiaanse en Johan Vrouwenvelder van de reggers En Peer Wassenaar tot en met Cesar zuidenwerk, Robert Jans Stips enzovoort, enzovoort. En hij heeft een cd gemaakt, Pirates and Parrots. En de opbrengst is voor het Kankerfonds. En uh, Je kan hem krijgen in de Betere Platenzaak of bij Hans zelf. En dat is Hans Prins met een z. En uh, allebei z. Hans met een z en Prins met een z. Het gmail.com. En hier een nummer van de plaat. Layer of crystal lights moving with the swirl of a dark secret. Hans Prins was dat. Sterkte in het ziekenhuis. Goed, uh, het is tijd voor onze eigen wereldnetje. We gaan bellen met Cuba en uh, nee, we gaan eerst op reis gewoon. <tie> <tie> Hallo, Loca, het deze band. Ala, my love. En we zijn in Cuba, je hoort het. Dus we gaan weer bellen met Harriet. Goeien nacht. Harriet, voor jou is het bij 12 middernacht, toch? Ja, bijna, bijna. Nou, jij moet mij vertellen wat jij de afgelopen week gedaan hebt. We hebben jou de vorige week achtergelaten in Trinidad. Daar zat jij. Je hoopte eigenlijk een, een huis te kunnen huren. Maar hoe is het uh, je verlopen? Vertel. Nou, het is helemaal niet gelukt, het huis. Uh, dat is toch erg moeilijk om, om, om hier in je eentje een huis te huren met een keuken. Dus uh, ik heb besloten, op een gegeven moment heb ik het opgegeven. Maar het was wel de reden waarom ik mijn fiets mee had genomen vanuit Havana. Want ik dacht, ik ga een paar weken in een huis vinden. Dat is wel handig als mijn fiets er ook is. Dus ik reis nu met een fiets. Achterin auto's door Havana. Door, eh, ah. Heel erg onhandig. Kan je je wel iets met voorstellen? Want ik, ik ga steeds van taxi naar bus met die fiets. En die moet ik dan helemaal demonteren. Wordt wel steeds handiger hoor, de wel. Maar een groot grote klooi. En ik ben vanuit... Uh, uiteindelijk ben ik vanuit uh, Trinidad naar een uh, meer gereisd. Het had Hanna-Banilla-meer. Dat is zo'n meer vol met forellen. En uh, nou, daar zat ik in mijn eentje nee, in een heel groot hotel. Maar letterlijk in mijn eentje. Dat is een soort bejaardenhuisgevoel. Kan je je voorstellen? Ja. Uh, Harriet, is heel erg veel, het. Harriet, omschrijf ja. die, die plek is dat, uh, dat meer. Hoe ziet dat eruit? Hoe, moet dat, wat, hoe ziet dat eruit? Ja, hoe... Nou, het is heel echt prachtig. Het is, een, uh, het, is het grootste binnenmeer van, uh, van Cuba. Met allemaal daaromheen... Uh, lage bergen, maar die bergen zijn dan helemaal kleed met palmen. Dus dan zie je de groene palmtoppen en de zilveren geschipte stammen eronder. Heel beeldschoon. En dan kan je, met, dan kan je een boot huren met, een, met, een, met iemand die die boot vaart. En dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik naar de overkant gevaarden. En dan kom je midden in de in tussen die palmbomen en die wilderige tuur, kan je naar een Restaurant, en ik had verwacht dat ik daar een beetje forel kon eten, maar dat, heel... dat staat wel niet op de muurkaart. Dat vond ik ook wel weer bijzonder. Dus ik heb daar kalkoen gegeten, maar die kalkoen die heb ik ook eerst levend rond zien lopen. Dus ik was niet een kalkoen, en nou ja, hij zei: Wil je kalkoen? Ik zei: Nou, het lijkt me wel lekker. En toen verdween die man om de hoek. Ik denk dat hij daar de nek om heeft gedraaid, want toen kwam hij terug en toen zag ik dat hij die kalkoen de veer aan de, de vierde vanaf. Na nou, een half uur later zat ik die te eten. Nou, oké. Okay. Nou, Kerstvers. Ja, ja. Um, en toen, ben je van uh, dat meer, bij dat Hanna Banila, ba ben je doorgereisd? Ja, ik ben doorgereisd. Uh, vraag me niet hoe. Weer met, met, met zo'n uh, gemeenschappelijke taxi uh, naar Santa Clara. Dus weer met die fiets achter in de achterbak los en stuurscheef, nou, ik noem maar op. Ik ben Santa Clara. dat is zo'n zo middelgrote stad, een prov provinciestad, waar, uh, waar het graf van Jay is. Dus dat is dan een heel officiële gebeurtenis. Ik ben dit keer niet heen gegaan, want dat heb ik al een keer gezien. Eén één keer, vind ik, meer dan genoeg. En uh, ja, daar ben ik, daar, daar, weet ik veel, ben ik naar de Bioscoop geweest, bijvoorbeeld. Wat heb je daar gezien dan? En het is dan een heel. Ja, ik heb een onvoorstelbaar leuke film gezien van een, uh, van een Argentijn, Sebastian Borenstein. Uh, hele erg grappige film. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat die gewoon ook op het filmfestival in Rotterdam zou draaien. Dus ik vond het heel erg uh, gek dat ik, dat ik die nou daar zag. En bovendien wat ik nog vreemder vond was dat het niet, dat niet het hele scherm gevuld was met beeld. Dus het was een heel groot officieel filmscherm. Maar een heel klein hoekje. Daar, was, daar werd als een, op het formaat van een gewoon televisietoestel... werd die films geprojecteerd. Als je er iets mee kunt voorstellen. Nou, en ja, daar, daar heb ik erg van genoten. Alleen, ik zat er heel erg hard om te lachen. En toen zeiden mensen dat ik stil moest zijn... want anders konden zij zich niet concentreren. Terwijl, uh, het was heel erg grappig. Vertel me, de titel. Wat is de titel? Span. Weet je die nog? Ja, nee, nee, want het is in het Spaans, het is iets met China, het is iets met het Chinees. Het is, er zit iets van China zit er in de titel. Okay. Maar ik zou niet weten hoe ze die in het Engels of in het Nederlands hebben vertaald. Je bent ook naar het theater geweest in Santa Clara? Ik ben ook voor 14 eurocent naar het theater geweest. Dat was een, een komische show. Maar ja, zoals je weet is, is Cuba blijven steken in de jaren 50-60. Dus het was een, een meme-voorstelling, pantomime-voorstelling. Dat was toen echt aan de hand, hè? In de jaren 60 was dat al op. En omdat de tijd hier stilstaat, zitten we nog steeds in de jaren 60. En dat was dus een meme-voorstelling met het publiek, eh, ja, een, een beetje een boeren publiek uit de provincie. En iedereen lag dubbel, echt. Voor... En ik moest eigenlijk heel erg om die mensen. Want het was, het was, eigenlijk, het was heel grappig. Als totaal kind. Oké, okay. ja. nou goed. We hebben denk ik, de titel gevonden van die film, Un Cuento Chino. Ja? zie. Si, si, si. dat is hem. Ja. Nou goed, ik ga hem bekijken. Um, uh, je, hebt, je hebt ook nog aan jezelf zitten laten frotten in Santa Clara, bekennis? Ja, nou nee, dat, dat, kijk, ik, ik zit in Cuba waar een vrouw zit, een vrouw is en een man een macho. Dus die vrouwen die gaan hier iedere, iedere week naar de manicure, naar de kapper en, en redden, veel naar schoonheidsspecialisten. En als ik een verloren uur heb of het begint ineens stortregenen, dan schiet ik gewoon zo'n beauty salon in. En dan ga ik ook wat anders zitten prutsen, laten prutsen. Dus ik ben naar de manicure geweest en dat zijn hele serieuze bijeenkomsten. En dat is echt met, met, met knippen en wappeltjes en... Dan moet je ook kleuren uitzoeken. en Het is allemaal een enorme serieuze aangelegenheid. En ik word er altijd een beetje zenuwachtig van, omdat ze dan 120 kleuren aan je laten zien. En dat is niet zo, je moet dan kiezen. En dan wordt eerst wordt je pinknagel wordt in kleur gelakt. En dan mag je ook nog beslissen of je toch maar een andere kleur wilt. Ah, het is heel lief voor allemaal. Allemaal voor 1 euro, hè, gebeurt dit. Ja. Nou, en dan mag je ook nog kiezen of je daar sterretjes op wil, of bloemetjes, of een wit <laughs> randje. On, Ongelooflijk aan die. Het ja. zou niets voor jou zijn, volgens nee. mij. Maar het is heel erg grappig. <laughs> Goed, uiteindelijk ben je weer... Uh, ik, ik dacht dat je de trein zou, uh, wel eens een keertje wilde uitproberen, toch? Naar, om weer naar Havana te gaan. Ja, dat is ook reuze leuk geweest, Want er is, er is een trein, die beheeft, beheeft de Franse trein. Daar zijn we heel erg trots op. Er wordt ook veel reclame voor gemaakt. Toen dacht ik, nou, ik wil wel eens in die trein zitten. Want die schijnt nu wat sneller te gaan dan die oude treinen. En daar naar het station gegaan. En er zat een man achter een loket en die keek me echt heel wapig aan. Dat is iets van, waar heeft die vrouw het over? Terwijl ik... Ik weet dat hij vanuit Santa Clara naar Havana vertrekt. Maar goed, die, die was er even niet, die trein. Dat was het me veel te ingewikkeld. Toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga gewoon weer met de bus. Dus toen ben ik weer naar het station gegaan met mijn fiets en alle bagage. Dan staan er altijd aan de buitenkant van zo'n station... staan een heleboel aan te heffen. Dus ze spreken je aan en dan, of je toch met hun mee wil. En waar wil je dan naartoe vanuit naar Havana... En dan ga ik net zo lang zoeken tot er een aantal andere passagiers ook meegaan. En dan uiteindelijk betaal je zelf dat in de bus. Maar het is veel prettiger, want je wordt bij je huis afgezet. Ja. Dus dat was, ik vond dat ik vond het goed geregeld had. En, en in de taxi ook nog een beetje kunnen praten over Cuba? Met, uh, wat je zegt, dat is een van de veilige plekken, omdat niemand je kan horen. Je wordt ook niet verlinkt of wat dan ook. Ja, ik heb er echt ik heb, uh, ik heb er heel erg uit te horen... In het begin is het altijd moeilijk. Want ik was natuurlijk nog steeds heel erg benieuwd uh, hoe ze hadden gereageerd op die nationale conferentie van de, de Communistische Partij van Cuba. En ja, in het begin zei niet. Maar op een gegeven moment kwamen ze los. En ja, ze hebben totaal geen vertrouwen. En het enige waar het over gaat is. Ja, we hadden gedacht dat de benzineprijs zou zakken. Maar ook dat is niet eens gebeurd. Want die ideologische. Verhalen, daar hebben ze geen, ja daar, ze, daar ze gewoon niks mee. Daar zijn ze zo nuttig van gevraagd. kijk, vroeger had je hier op televisie elke dag een aantal uur fidel, hè, die dan van die toespraken van ik weet niet hoe lang vier uur achter elkaar hield. En dus, daar zijn ze gewoon klaar mee. Totaal klaar mee. Maar goed, de, de taxichauffeur was een Joodse man en die stelde mij, dat wist ik eigenlijk niet, dat die Joden in Cuba, die mogen. Ongelimiteerd naar Israël. Oh. Dus die hoeven, ver, die hoeven. Ja, die moeten wel een visum aanvragen, maar. dat gaat heel vlot. Dat, dat kan. Oh. Ja, wat, wat typisch. Wat ik. Uh, ik, ja. uh, ik je, je noemde een aantal punten. Je meldde mij dat. Uh, discriminatie tegen homo's is officieel verboden in, uh, in. in Cuba. Is dat uitzonderlijk? Dat is. Dat, dat heeft, dat heeft, nou, nu? Dus tijdens die vergadering. Heeft hij dat uitgesproken? Dat hij, dat hij absoluut... En dat komt natuurlijk omdat zijn dochter zo'n hele beroemde seksuoloog is. Uh, lesbisch zelf. En die, die zit opzettend te, te, te, te pushen dat die discriminatie voor homoseksuelen nu is afgelopen is en dat werkt ook wel, hoor. Moet ik zeggen. Oké. Okay. Is veel opener. Ja, want het is natuurlijk zo macho stad. het lijkt me lijkt me zwaar voor uh, een, een homoseksuele man daar, of niet? Nee. Ja, maar ik zie veel meer uh, groepen homoseksuele mannen gewoon uh, rustig buiten staan, maar ik kon. En okay. dat is veel opener dan een tijd geleden. Valt me echt op. Oké, okay, nou dat is heel goed. Zeg, uh, laat nog maar eens eventjes wat muziek horen, want we zijn aan het einde gekomen. Ik wens jou een superweek en ga me maar verrassen. Ik weet niet wat je allemaal gaat doen, maar uh, geniet ervan. Tot volgende week. Tot volgende week nog Adeline. Doei. met de kou. Ja, dank je. En uh, ik zeg nog eventjes, uh, ah, je had eigenlijk ik had liever die Spaanse muziek gehad. Heb je die dan? Uh, nou, nou, is te laat. Uh, uh, je kan uh, met Facebook bevrienden: Adelinevanlier.nl. Kijken op www. Uh, uh, Adeline van ook voor kan je alles terugluisteren. En uh, volgende week hebben we Anneke van Giersbergen. Uh, ja, leuk. Goed. Fijne week. Doeg.